Volgens Duitse media gaat het om een man uit Afghanistan. Zijn doelwit was een extreemrechtse activist die op dat moment een toespraak hield. Bij een ongeval met een auto in Peest in Drenthe zijn vannacht twee mensen zwaar gewond geraakt. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De politie doet er nog onderzoek naar. De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez heeft haar tour door Noord-Amerika afgezegd. Het is niet duidelijk waarom. Op sociale media schrijft ze tijd te willen nemen voor haar kinderen en familie. De tour zou in het teken staan van het nieuwe album van de zangeres. Het is tien jaar geleden dat ze een album uitbracht. J.Lo heeft vijf jaar niet getoerd. Mensen die een ticket voor de tour hadden, krijgen hun geld terug. Het weer, de dag begint bewolkt met in het noorden en oosten nog wat regen. Vanmiddag is het vaker droog, dan laat de zon zich zien. Er zijn grote verschillen in temperatuur. In het westen wordt het 15 graden en in het oosten tot lokaal 23 graden. Morgen is het overal droog en dan zijn er meer zonnige momenten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 couldn't be sad about it, and there's been no. Rain, rain, rain. Hans, het gaat over de regen. Goedemorgen, ja, goedemorgen, ja, goedemorgen zand. We hebben de regen, geloof ik, hè? Ja, ja, dat, dat, dat uh, zo. Zo heet het vrolijke liedje.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 We maken hier gewoon uh, 7 uur live radio. Zandvoort MM. Uh, nou, um, dat, uh, we dat gaan beginnen. Beloof ja. belooft dat, hè? Ja, belooft dat, want uh, we hebben nee. onze eerste gasten aan tafel zitten. Dat is Roy van Buringen. Welkom, Roy. Ja, goedemorgen. Je, je hebt verslapen, heb ik gehoord, hè? Ja, ja. ja ik wist maar, dat uh, jullie uh, dat... Uh, uh, ja, zeker. Roy is, uh, uh, Roy is de organisator, ja. hè? He, uh, de grote organisator. Je hebt je verslapen, zei je. Ja, we, we waren hier vannacht nog bezig, uh, tot een uur of half één... om uh, wat dingen klaar te zetten, uh, hekken neer te zetten en alles. En toen ben ik gewoon echt letterlijk mijn bed ingerold met de wekker aan. En ik word wakker en die hele wekker is nooit afgegaan. Maar je bent er.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 Uh, Martinus moet ik goed uitspreken. Ja, en onze uh, onze ja, en, en Adem spoor. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog uh, Lin mee. Uh, dan hebben we een uh, workshop met Line Dance van Pluspunt. Dus wel heel erg leuk. Uh, Is dat binnen of buiten? Uh, buiten, buiten okay. voor het podium. En dan hebben we een verbindingsmarkt. Hebben we ook nog hier op het Flemingstraat uh, vanaf 12 uur. Waar alle lokale organisaties met elkaar verbinden en ook nog met de buurt we uh, the Pride at the beach, het uh, Sands Museum, uh, de brand weer, stoppen met rokenbus, pluspunt en nog heel veel.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 Als je hem nog luistert, dan kunnen ze zich aanmelden bij het podium om mee te doen met een DJ-workshop vanaf uh, twee uur. Uh, we hebben de open luchtbingel van 1 tot 2. Uh -huh. uh, daar een kaartje: kost 3,50 en dan kan je meedoen bingo'en. En dat was vorig jaar echt een succes. Dat staat best wel vol en uh, hele leuke prijzen te winnen. Waaronder Avrotros kaartjes voor het muziekfeest van het jaar, okay. uh -huh. uh, familiepakketten en dergelijke. Dus genoeg en ook nog een loterij hè? ook nog met dag. ook ja voor prijs, maar allemaal gesponsord door de ondernemers van Zand. Nou, okay. dus daar ben ik okay. heel trots op. Hé hey Roy, hoe lang ben jij aan het voorbereiden hiervoor? Half uurtje. Of nee, een hele half uurtje niet. Een <laughs> <laughs> half jaartje wilde ik zeggen. Zo moe ben ik, hoor je. Ja? Ja, ja? Half jaartje. Hey, ja. Ja, jij bent er in, uh, vorig jaar mee begonnen, hè? Hier de ja, buurtveen. voor het eerst. Ja. Waarom ben je ermee begonnen eigenlijk? Omdat ik, een, uh, uh, ik had een tijdje terug mijn bedrijf hier in Zandvoort Noord en uh, ik vind dat deze wijk gewoon meer verdient dan dat het krijgt. En dat het een voor kindje is. En ik vind ook echt dat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 helpen allemaal mee. Nou, keurig. keurig. Ja. Ja. Nou, luister Roo. je hebt in het voorgesprek al gevraagd om het niet te lang te houden. Nee, zeker ik niet. Ik had mijn was ingedrukt. En, ja, gelukkig. Uh, vijf <laughs> ja. minuten mochten Ja. Dus, uh, want jij bent erg druk, want je gaat je voorbereiden op de opening. De, het is uh, wat, hè? Ja. Een ja. grote artiest. Die mag en je wel een bepaalde de, tijd ja. In, uh, interviewen. Ja, ja, zeker weten. En nou, ik nou, zag ik, uh, burgemeester Molenburg. Ja, die, is, ook die is op mij aan het wachten. Dus ja, hij ja. is ja. aan ja, het wachten. Maar even nog voor het hele programma, voor mensen die thuis dan denk ik wel een elementje mee pikken. Het programma boekje staat op standvordinsite.nl Slash .buurtfeest. Okay, en dan kan je het ja. downloaden. Maar ze liggen nou. ook overal, hè? Uh, ja, bij onze informatiekraam naast het podium. Oké. Okay. Ja. ja, het is dus bij uh, Flamingplein. Uh, naast uh, de grote uh, supermarkt. Ja. Hoe heet die ook weer? De we de mogen deka? Geen... De, de... de Deka? Nee, de de ik denk de Fomar. We de... mogen de FOMAR. We niet FOMAR. zeggen. Mogen Sorry. We niet de FOMO die no FOMAR nooit ergens aan zeggen. meedoet. De de als je er drie zegt: Albert Heijn, uh, Fomar en Deka. Oh, dat mag Dat mag het. Het is in ieder geval bij de Fomar. Flamingplein, algemeen bekend bij Plus. Zitten we binnen. En als u iets. Uh, uh, aan ons kwijt wil, dan kunt u altijd binnenlopen. De hele dag zitten we er. Roy, dankjewel. Jij Bedankt. gaat uh, je Succes vondrijden. ermee. Succes. En een topdag hè. En ik kom straks met de microfoon af en toe buitenlopen en nog een komen we elkaar weer tegen. Dankjewel. Daar ga ik vanuit. Dankjewel. Oh okay. okay. okay. uh, muziek. in and says come on let's have it.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 This home Go where you gonna go Wie dit is, Hans? Uh. Uh, uh, Eén hey, ja, McDonald McDonald of zo? Ja, je bent gewoon heel goed bezig. Ja, <laughs> ja, ik vind ja, het zo leuk dat jij muzikaal zo onderlegd bent. Ik moest even diep graven in mijn geheugen. Ja, maar we ja. komen er altijd wel achter. Maar ik dacht eerst de Les Humphries zingen. Nee, dat nee, is uh, uh, Mexico. Oh, dat is Mexico. Ja, okay. dat, uh, dat lijkt er wel op. Goed, maar het is nou nou nou ja, we, we zijn weer twee plaatjes verder. En, uh, op 1 juni 2024. Ja, uh, Op tien minuten uh, gaat, het, uh, gaat het los. Hij wordt, uh, het wordt zo geopend door uh, burgemeester uh, David Molenburg. Ja. En, uh, nou, samen dat, met samen. Uh,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 In Zandvoort Noord, Zuid en Oost en West. Kom gezellig. Ja, Kom gezellig naar. Want het is echt de moeite waard. Dan komen uh, leuke artiesten straks. Uh, ik zal een paar noemen. al en Daan. Je kent ze wel. Ja, dat bedoel ik. Uh, DJ Mick, uh, Roy Donders, onze eigen haar. DJ. En uh, natuurlijk DJ Lady Mix. Ja, Lady Mix. Ja. Al de goed, altijd goed. Dan nou, ja. Mike Daanen natuurlijk. En, en Mike uh, Daan. We ja. net al even over. En uh, DJ Feest, meneer. Ja, die Chef Ken je die? die nee, zegt maar niks. Oké, nou ja, okay, nee, goed. Jij in wel? Geval. Ja, nou ja, ik heb één keer een feest meegemaakt. Dat was die meneer ook. En was die goed? Ja, perfect, helemaal ja? top. Ja, ja, een ja, groot ja. feest. En Roy uh, Donder, uh, Donders. En Roy Donders, ja. ja. Ja, dan praat je niet over De eerste, het beste natuurlijk. Een bijzondere he? man vindt dat. Ja, heel bijzonder. Ik, ik, kan, ik weet niet wat ik ermee kan, maar um, zingt hij ook? Nou, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik zag wel ja, hij zin ziet. Was... Ja, Thomas die knikt. Ja, uh, zingt hij ook? Hij ja, zingt wel. Misschien hebben we dus, een plaatje uh... van hem straks. Maar, uh... Nou, misschien kan je handtekening handrekening vragen, Hans. Ja. Nou ja, goed. Je, ik heb, ja, je ik, weet het niet. Ik heb een pen bij me. Hè. Dus, uh, <laughs> ik ben er helemaal op voorbereid. Ik ben er helemaal op voorbereid. Hé, hey, en uh, nou ja, in uh, Noord is natuurlijk wel het een en ander, aan <laughs> de hand. Want jij hebt uh, in uh, het Sampse krantje van uh, 30 mei, van afgelopen gisteren, uh, uh, een, een, een, een stuk geschreven over de herinrichting van Nieuw Noord. Ja, dat die, was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 Ja. Er komt geen helmgras, dat uh, extra erbij, Die is nu, dat is nu veel in Noord. Hè? Ja. Maar daar was toch een hoop bezwaar tegen, want uh, allerlei. Uh...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 Nou, maar ja, het stond wel mooi toen zijn ja, het staat prachtig. We zijn toen een heleboel foto's gemaakt, <laughs> maar na één dag waren ze alweer verdwenen, geloof ik, want ze waren omgewaaid. Ja, dat is wel heel vervelend ja, natuurlijk. Je ja, je moet hier goed in. In moet je goede bomen hebben en uh, we hebben natuurlijk. Maar ja, het is met... natuurlijk altijd lastig om hier groen uh, te houden en, en uh, goed te ja, houden. Maar goed, er wordt een hoop geplant, heb ik begrepen, en het, uh, ja, en het komt een betere uitstraling. Maar dat gaat wel vier jaar duren en uh, dan heb je wel uh, heb je wel wat moois volgens mij. Ja.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 Het is heel in erg de druk. Zuid bedoel je? Ja, het ja, is niet normaal. Er zijn enorm veel Duitsers. Ja. Ik reed uh, door de Halterstraat, ja. er stonden alleen maar Duitsers. Ja, en nu in, in de Zuid ook? Ja, nou ja, dat is een ja. goede zaak. Ik bedoel, uh, ze ja, zeker. zullen ongetwijfeld weer een ja. hoop vrij hebben en zo. En, en ze, ze geven nog eens wat uit. En, uh, ja, daarom. Het is goed voor de binnenstand. Ja, En, zeker, uh, ja. Ja. en, en ik denk dat Zandvoort toch grotendeels uh, drijft op, uh, op, op, op, op toerisme.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 Ja, dan, gaan we, dan doen we live vanuit het circuit, hè? Live vanaf het circuit gaan wij twee ja. dagen zitten weer. Ja. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat was een aanleiding van het 75-jarig bestaan van het circuit. Maar en nu is het voor de historische Grand Prix. Ja. Nou, gaan we leuke gesprekken voeren... met mensen die daar een nou, oude historische. auto's... Uh, ja, historisch zijn. <laughs> Lekker historisch ja. zitten te zijn. <laughs> daar gaan maar, we ook heel veel met elkaar praten. Ja, absoluut. <laughs> en uh, nogal ja. historisch aan het worden. Ja. <laughs> <laughs> maar er rijden enorm leuke auto's... die samen trouwens ook weer te zien... Zijn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 ...medewerking van Benno Veugen en Rob Harms. Dus we maken daar weer een hele leuke uitzending van...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 Wanneer je bij me bent, dan is het net of ik zweef.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 En, dat heb ik overal op het tweede, hè? Vanaf nog een keer, We gaan het nog een keer proberen. wieg slopen, maar dat hem niet. Nee, nou, ik begrijp er alles van. Het is natuurlijk. Het is allemaal niet makkelijk. Ik heb, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk was. Uh, ZFM, uh, uh, goedemorgen Zandvoort. We, uh, we, we zijn hier live uh, in uh, Zandvoort Noord. Bij het. Uh, bij het uh, ja, het helemaal. Het, het, het, uh, hoe noemen we het eigenlijk? Het buurtfeest.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 Maar um, ja, ik probeer dus contact te zoeken en het is erg lastig. Uh, Wacht even uh, Hans, want dan misschien is het aardig om je microfoon even open te zetten. Ja, is open, maar waarschijnlijk uh, komt het omdat uh, we te ver van elkaar af staan. Dus we staan zeker een halve meter van elkaar. Ah, gaan. dat is het. Hé, hey, hey, ik hoor wat. Ah, het is gelukt hoor, als het goed is. Kijk, als het goed is, is het gelukt. Ja, het blijft natuurlijk techniek, dames en heren. En... Um,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 Hoor je, hoor je mij? Ja, dan komt ja, de Hans al, oh, nu door drie ja, microfoons Volgens mij ben ik op de radio, maar nu ga ik heel snel naar buiten. En dan, uh, ja, doe dat Hans, want... Uh, ja, ga ik doen, want uh, kijk. Nou, ik loop nu naar buiten bij Pluspunt. Kijk. Want iedereen staat klaar uh, buiten om uh, de opening mee te maken. Nou, spanning dus ja, en sensatie uh, Hans. Uh, ja, de burgemeester staat volgens mij vol het podium. Hoor je mij ook Hans? Nou, regent gaat het wel weer regelen, dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Hans, hoor je maar, mij ook? Uh, ja, we staan hier bij een uh, wethouder Mascaree. Klas. Uh, leuk dat je er bent. Gaat het weer regenen, merk ik. Ja, het gaat weer regenen. Ja, oh, nou, want het zou trouw blijven. Maar uh, leuk dat je er bent. Uh, wat vind je van dit buurtfeest? belangrijk dat het gebeurt? Ontzettend belangrijk, uh, heel goed initiatief. En uh, nou, vorig jaar scheen de zon. Ja. Ik, uh, ik uh, hoop dat de zon zo weer gaat schijnen. Dat hoop ik ook. Voor iedereen, hè. Voor niet alleen, ja. niet Voor ons, maar voor iedereen. Nou ja, nee, maar dat...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 Want het uh, het regent tijd nu even, want ik heb geen zin om verschrikkelijk nat te worden. Nee, dat begrijp dus ik ook. Wat voor hoe ben jullie? Want ten eerste is de opening nog niet uh, gebeurd en ten tweede word ik, uh, word ik helemaal nat. Dat is niet de bedoeling. <lacht> hey Hans, dus hey regen Hans, jij is wel een zo bekend. Het regent tijd nee ja Maar goed, ja. Maar goed uh, over, over tien minuten is het helemaal droog. En dan, uh, Je kan nu beter vinden in de opening. opening. Ja, ja, ja. Ja, de, opening is, de opening is nog niet begonnen. Hoe leven we nu? We leven uh, uh, bijna tien over half elf. Ja, we lopen, achter, hè. we lopen achter. We lopen een beetje achter, Hans. Maar, maar dat maakt het hele programma duurt tot zes uur. Ja, dus dus we, we hebben nog, nog wel even. He. Maar het kan ook kwart over zes zijn. Ja. Hoor. Ja, ik hoorde wat ik zei, de, de brass band hoorde ik al op de achtergrond. Oké. Okay.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 Het is jammer voor die, al die mensen die met die kofferbakmarkt uh, staan. Ja, dat is dan vervelend. Denk, die ja. moeten alle spullen... Uh, aan ja, de ander, uh, andere kant, het is wat het is. Hè? Als het uh, regent, dan uh, ja, dat doen, we dat doen we er weinig aan. Dus doen we Ze kunnen beter uh, positief uh, dus dat blijven toch kijken. Als het ook zo zou zijn dat je dat kon betalen, weet je wel, uh, Precies. weer, ja, dan, ja, uh, dan krijg je een hoop uh, problemen in de wereld. Ja, ja zeker. Nou, Misschien kunnen we nog één uh, liedje doen, uh, een, een song. Uh, leuke song en dan uh, gaan we straks nog even uh, verder proberen. Ja, muziek van Thomas altijd goed. Ja, altijd goed. Altijd. Ja, altijd goed. Jeugd van tegenwoordig, get Spanish. Hola supermercado, te la bancos por aquí. Let's get Spanish. Yeah. Get Spanish, get Spanish. Hola supermercado, De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish hola, el uno. Pren pren con la si. Hola, di. DJ. Yeah. Het is ja 2. Yeah, ik ben slang, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schuero. Hier, mijn Spaanse troep. Nee, Spaanse... Donde está mi dinero? Ben als notjes en tot ziens. Vet felente nunca, nooit vriends. Los gezelligitos. Donde está genitos. Oh.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 Los jóvenes, masculo del pueblo, SPANSO vos SOY SO, for the house chorizo, porque CON MANCHEJO, chico, dat is fabajejo. El ANOS del diablo, dat is de costa del sol. El del diablo. That is the Costa del this. Yo quiero to Yo quiero vomitar. Yo quiero I want to smoke. I want to smoke. Los want donde está I want to smoke. Oh. Costa del sol. smoke. I want to smoke. Costa del sol. Hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent. spanish gets spanish, get spanish get spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spanish gets spanish gets spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent, gets spanish gets spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spanish gets get spanish gets spanish, get spanish It's been showtime Yes, this is Harold Friend I'm sure they used this thing to know all these stages around town of me to make the music Let's go crazy, new song Oh my god Let's just be quiet now and listen to this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 Willen wij, uh, u als uh, gemeente heel erg... Ja, Roy van is van Zalvoet is Zaid. En uh, hij bedankt de burgemeester voor het steunen van buurtfeesten. Heel er staat de gemeente vooral vooraf om te helpen. Ik weet niet of je het hoort uh, wat Roy allemaal zegt. Ja, we kunnen het redelijk horen. Uh, de burgemeester wordt in het zonnetje gezet in ieder geval. Ik ga weer uh, een beetje naar binnen, want het uh, begint nu in mijn, uh, mijn uh, nek te lopen. Dus we gaan weer even naar binnen... En dan wachten we zo op de burgemeester. Ja, ja. <laughs> ja heel goed, uh, Hans. Ik begrijp het. Te, uh, ja, zo, daar zijn het, uh, we weer, jongens. Ben je er nog, Hans? Zijn jullie er nog? Ja, we zijn er nog, hoor je mee? Ja, jullie zijn er nog, hè? Ja, nee, ik wij zijn is er niet. nog. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, nog hey, één plaatje. Wil... Dan komt uh, de burgemeester zo eraan. Helemaal nemen. gezellig. Ja. Wat doen we? Doen we nog een stukje muziek? Of, uh... Ja, laten we dat doen.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 We hebben geluisterd naar Coldplay op verzoek van burgemeester Molenburg, <lacht> die hier inmiddels is aangeschoven. Nou, het ja, ja. het buurtfeest is geopend. <lacht> hij houdt niet van die muziek, maar dat mag je er niet uit. Het buurtfeest is geopend, hij zit hier met een nat pak, want het regelt net even behoorlijk. Want het is een zwaar beroep hè, het burgemeester zijn. Nee, het is een, het is een fantastisch beroep. Ja.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 Is 3000 zo. Ja, dat is wel een grote wijk. Ja, ja, een grote wijk. Uh, nou, was er een um, um, uh, inwonerspeiling? Ja, 2023 dat is eigenlijk net bekend geworden. Hè? Uh, 1 op de 3 uh, in Sanford Noord uh, vindt dat de buurt is achteruit gegaan. Ja, dat is precies de reden waarom we natuurlijk ook gewoon de komende jaren enorm gaan uh, gaan investeren. Uh, met name om, he, wat je natuurlijk ziet, het is op zich het is een mooie wijk, maar het kan ja. een stuk groener.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 Uh, nou ja. ja, wat dat betreft, dat, dat, dat, hoort er wel, dat hoort er ook gewoon bij als je in zo'n uh, dichtbevolkte stukje. Ja, dat is waar. Ja. Uh, ja. Nou, nou uh, is al sinds, ik denk anderhalf jaar, is er de Oekraïne opvangen ook in Noord. Uh, die blijven tot na de zomer, is de bedoeling. Het ja, is gezegd, maar misschien langer hoor, dat weet ik niet. Maar... Nee, in principe, kijk, het, het terrein is bedoeld dat daar straks... Ja, nee, de, oh, heel veel woningen bij komen ja, hard nodig toen, toen we met spoed voor Oekraïners ruimte moesten zoeken, toen, ja. uh, hadden we het geluk dat dat daar kon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 Uh. Um, en we zijn nu al heel hard aan het nadenken van hoe moeten we straks een oplossing Zo vinden doen. om uh, ja, die mensen ook weer een thuis te geven. Nou, dat is uh, uh, uh, best ingewikkeld. Met, maar, uh, maar kun je iets zeggen in welke richting jullie dan denken? Nou, we zijn nu echt met bezig met, met en aan het kijken van waar kan dat. Maar ja, je ziet het zelf. Zandvoort is natuurlijk helemaal volgebouwd. Uh, we zitten midden in een, in een, een, een natuur <coughs> 2000 omgeving. Uh, dus dat is een hele ongave. Heb je, is, heeft het er iets mee te maken dat jullie niet verder willen gaan om uh, locaties te zoeken voor asielzoekers? Nee, dat, uh, dat, staat, staat, er, op, staat, dat staat er helemaal los van, los van. Nou, dat was afgelopen dinsdag een heikel punt he, in, de, in de gemeenteraadsvergadering. Ja. Vooral de oppositie die was daar fel op tegen. Uh, hoe kijk je dan terug op die vergadering? Nou, het is een stevige vergadering. En uh, kijk, ik, ik ben altijd van de categorie... Uh, ja, politiek is niet voor bange mensen. Dus je mag gewoon op het moment dat je in de politiek zit mag je je uiten je mag grijnig zijn, je mag boos zijn op elkaar als je maar in de vergadering netjes met elkaar omgaat nou dat, dat gebeurde wel dat toch gebeurde, ja, ja. je ziet wel eens gemeenteraden waar dat anders is, je ziet ook gemeenteraden in de buurt waar dan ineens de halve raad ja. naar buiten loopt, dat gebeurde niet bij ons maar ja, een dergelijk onderwerp uh, ...wat mensen zo aan het hart gaat... ...en waar mensen ook echt wezenlijk verschillen van mening... Mm -hmm. ...ja, daar mag het stevig over, over. Ja, zeker. Maar goed, uh, jullie besluit van het college... Dan, uh, ...om daar uh, niet mee verder te gaan... ...naar het zoeken naar uh, een locatie... ...dat heeft in Haarlem ook tot... Uh, uh, ja, ik wil, ik wil, ik even... de kritiek geleid. Uh, ik wil, ik Burgemeester Wiener die heeft gezegd van... Uh,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 Vervolgens komt er een nieuw kabinet. En het eerste wat ze dan zeggen is. we gaan Die wet gaat niet weer, door. Ja, ja dan, dan kun je ons moeilijk kwalijk nemen. Dat wij zeggen van ja maar vrienden. Eh, laten we even kijken wat dit betekent. Um, ja, en, natuurlijk, of... en natuurlijk in de regio werken we met elkaar samen. Uh, dus dat er bij andere gemeenten. Maar we zijn niet de enige in, in, in Zuid-Kennemerland waar die discussie speelt. Uh, ja, gemeenten zitten er ook verschillend in. Ja, maar goed. Het, het is natuurlijk wel zo. En daar hebben die, die, die, die oppositiepartijen wel gelijk. En die wet is op dit moment. Die staat op dit moment. He, dan moeten we gewoon. Uh, het kan zijn dat die in, in het eind van het jaar niet meer bestaat. En dat, dat maakt het juist een beetje lastig. Ja, hè? ja dat, dat, dat is precies wat wij ook richting Den Haag zeggen. Van ja, geef ons gewoon duidelijkheid. Ja. Maar dit is natuurlijk gerommel marge, of uh, niet in de marge, maar gerommel op het moment dat je als gemeente zo uh, heen en weer geslingerd wordt. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. En gemeenten maken daar hun eigen keuze in. En, ja. Uh, ja, ik ga daar ook geen andere gemeente in kritiseren. Nee, dat is ook zo. Nou goed, dan sluiten we dit onderwerp af. Uh, uh, we staan nu op 1 juni, dat is het begin van de meteorologische zomer. Uh, we gaan de zomer tegemoet. Tenminste, je? je zou het niet zeggen buiten, <laughs> maar <laughs> ze zeggen dat af en toe uh, misschien Hij de zomer afschijnen. Zo <laughs> maar uh, uh, uh, hoe, hoe, sta je, hoe sta je tegenover uh, wat jullie gaan doen in de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 ik wil ook niet dat, dat het hier een soort politie nee, is. Nee, dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Uh, dus het, als het hebben. nodig is, moeten ze er snel zijn. Ja, ja. Um, en um, ja, wat ik bijvoorbeeld ook altijd mooi vind om te zien... is dat de politie dan op van die dagen... dat, dat kan niet als het echt super warm is... maar dat ze dan met de paarden hier zijn. En ja, ja. Dat maakt ook wel weer indruk. Ja. Dus, uh, ja, ja. En ik was toevallig even... ...in Frankrijk... ...een paar weken geleden... ...en dan zie je daar ook de politie met die paarden rondlopen... ...en dan denk je, zo nou... Ja, dat, ja, dat geeft wel een behoorlijk, ja. ja. ja. Maar uh, zullen we het meemaken nog, 32 graden... ...van de zomer? Uh, ik, ik, uh, ik zeg he? gewoon wel, Ik durf wel, niks he? te voorspellen, maar... Je zeg je wel, wel? ...de, de, de drummend die hier buiten loopt... Ja, ja, dat ja, dat zomers, zomersfeer. ...geeft wel een zomers gevoel. Ze staan nu in mijn nek, geloof ik, te spelen. Maar uh, je ziet het wel zitten, de zomer. En, uh, ja. ja, goed, ik, heb, ik hoop... nu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 We ja. gaan ook een eind aan breien, want we zitten tegen het nieuws van ja, 11 uur aan. Ze komen naar binnen, bedankt, hoor ik net. En hier we komen naar binnen. En, en, en leuk dat jullie hier uitzenden, mooi. Ja, ja leuk hè? Ja, ja, ja, super, ik ook. De hele dag he? tot 5 uur, dus wel leuk. Ja, super leuk. We gaan eruit met muziek. MUZIEK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 I took okay. okay.